Als Water en Fluor, een hoorspel van Anton Delmaar, vertaald door Anne Ivic, regie Heijn Boelen. Goedemorgen, herzen. Morgen kolonel. Iets bijzonders vandaag? Nee, het gewone gangetje. Briefje van de dokter voor Ashley. heeft zijn enkel bezeerd bij het werk in de Steengroeven. Herzen? Ja, ja, nee, hoor. Met een week of twee is het alweer in orde. Ik heb hem overgeplaatst naar de postzakkenafdeling. Goed, nog meer? Dit zijn de papieren van Bennett en Star. Allebei een half jaar aftrek wegens goed gedrag. Morgen gaan ze weg. Ja, die ontvang ik vanmiddag om twee uur. En hier het menu voor vandaag: standpot, gedrode pruimen. Alweer pruimen? Ja, de Perlmorgenvangenis heeft nou eenmaal een andere keuken dan het Rold of Astoria. Ach, nog een paar jaar heren, is, uh, het verschil is verrekt klein. <lacht> nou, was dat alles? Bijna. Alleen dit nog: een verzoek om de directeur te spreken. Onderwerp klacht. Klager, left to right. Ja, het is weer zover. Oh, die kerel bezorgd een grijze haar. Ja, want hij staat meestal in zijn recht. Wat? Uh, nou ja, een grapje, kolonaal. Het toch staat niet een grapje zo vroeg in de morgen, Harrison? Neem me niet kwalijk, kolonaal. Ik wou alleen maar zeggen, Left and Right heeft al zo dikwijls gezeten dat hij alle gevangenisreglementen uit zijn hoofd kunt. Net zo goed als wij. Uh, beter, vrees ik. De directeur, bij ontstentenis van deze zijn adjunct, is gehouden dagelijks desgevraagd gevangenen te horen die zich met persoonlijke klachten tot hem wenden. Ik zou een idioot willen zullen spreken die deze vervloekte bepaling heeft bedacht. Nee, jij maar. Dat mag niet, kolonel. Als u zelf aanwezig bent, nou, dan zou je hem hebben. Nou wel. Ja, ik dacht dat u het maar liever zo gauw mogelijk achter de rug zou willen hebben. Nee. Zo, maar. Binnen. Vooruit, voorwaarts, vooruit, Links, rechts, vooruit, rechts, links, rechts, Hop. Nummer 593672. vooruit, vooruit, kolonel. All right. vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, tegen mijn wil wordt me hier een schadelijk bestanddeel toegediend. Schadelijk bestanddeel, zegt hij. Allemachtig. Bedoel je, vergis. Zo zou ze je het kennen noemen, chef? Oh, deze kennen we nog niet. Of wel, ze? Nee, beslist niet. Nou, right, voor de dag dan een kerel. Wat is dat dan wel schadelijk voor een Schadelijk bestanddeel, chef? Natrium fluoride. na, natriumfluoride, natrium fluoride. Ja. Ja, jawel, baas. En wie zou jou dat schadelijk bestanddeel dan wel toedienen, hè? De drinkwatermaatschappij, baas. De drinkwatermaatschappij? Ja, jawel, chef. Vergif, zei je toch, hè? Nee, dat zei u, chef. Zeg eens, als jij denkt dat jij met mij de kastelank... De WM langt... voegt hier allemaal toe aan het drinkwater... waarvan ze in gevolg haar leveringscontract... een concessie van de regering aan verbruikers moet voorzien. Ze schijnen te denken dat het goed is... ...want het zou kunnen voorkomen dat je tanden en kiezen uit je bakkes vallen. Eh? Maar, mijn heren, daarover binnen de dokters het helemaal niet eens. Sommigen vinden het goed en sommigen vinden het ronduit slecht. Onder andere professor Dr. J.M. Dats, privaatdocent... ...in de Mycologie aan de Universiteit van Benckers. Zijn jij uh, Mycologie? Jawel, baas. Oh, nou, even verder. Natriumfluoride is bij zekere dosering voldoende toxisch om red te doden. Een rat? Dat is iets... Allerwachtig. Uh, Dr. Swinderman, baas... gewezen president van het Amerikaanse Medische Genootschap, natriumfluoride is een bijtend gif. Ieder voorstel om de openbare drinkwatervoorziening voor dit doel te gebruiken, moet een sterkste worden ontdraaien. Allerwachtig. En uh, dokter baas. een heel bekend medicist. Veronderstel nu eens dat dit verdunde rettegif... geleidelijk manieren heeft gesloopt en bij hem te graven zind, moet ik me dan maar troosten met de gedachte dat ik daar lig met een gaaf gebit? Hoe kom jij in al die wijsheden? Ik werk nou terug uit de bibliotheek, chef. Ja ja, stil maar, ik begrijp het al. En, en nou dit artikelbaas, daarin wordt beweerd dat toediening van Fluor niet schadelijk ah, is. Ah, zie je dat wel. Maar dat iedereen die denkt dat het wel schadelijk is, het niet hoeft te drinken. Ze kwaad dan, hè? Er bestaat geen enkele wet die hem daartoe kan verplichten. Maar hoe zit dat hier, baas? Hier? Ja, u krijgt ook uw water van de DWM om te drinken en om te koken. Voor alles. Maar ik en mijn gabbers hebben geen keus. Zelfs in de prut die we voor een geitje wel een chocola noemen. Fluor te stiekem dood. Ja, zo is het wel genoeg, right? Maar dat spul zit al in het water. Ik kan het er toch niet uitgeven. Gezien in het licht van de met elkaar in strijd zijn de meningen van terzake deskundigen, baas. Moet ik u beleefd toch dringend om fluorvrij drinkwater te verzoeken dat iedere mogelijkheid tot schade aan mijn persoon wordt uitgeschakeld. Maar het zit er al in. Ja, baas. Ha, belachelijk. Verzoek afgewezen. Dank u wel, baas. Dan verzoek ik nou om een onderhoud met de vertegenwoordiger van de minister van Justitie. Wat? In het reglement staat een gevangene van mening dat zijn klacht niet naar behoren is behandeld, wordt in de gelegenheid gesteld... Dank je, Wright. De voorschriften zijn ons ook enigszins bekend. Ach, natuurlijk. Uh, uh, neem me niet kwalijk, ja? Goed, goed, Wright. Ik zal hierover nadenken. Ach, maar, kolonel, nou, dit is toch werk? Afwaarts! Wright! Geef! Ha! Hey. zo. Hey. Hey. Dit yeah. slaat toch werkelijk alles wat we tot dusver van deze idioot... Maar nou zal het hem toch niet lukken? U laat hem toch zeker niet... Daar is be... uh, het. Denk maar eens aan die kwestie van verleden jaar. Afgeschil van de Emaille Kroeze, Gevaar voor infectie. Die klacht is regelrecht bij een parlementslid terechtgekomen. Scheld maar een haar of had hij hier een openbaar onderzoek gehad? Ach, dit is iets heel anders, kolonel. Hij is op het oorlogspad. Ah, dat is hij altijd. Ik begrijp u niet. Oh nee? Nee. Dan zal ik het je uitleggen. Heel graag. Ik heb horen verluiden dat mijn naam zou zijn genoemd in verband met de nieuwe open inrichting in Wentfield. Oh ja? Dat is goed nieuws voor u, kolonel. Dat betekent promotie. Voor jou ook, Ernst. Want als ik hier wegga, is deze stoel voor jou. Aan mij zal het niet liggen, tenminste. Ai, ai, ai. Ja, dit is heel goed nieuws, kolonel. Dank u. Nou weet jij, net zo goed als ik dat Lefty een hele hoop ellende kan veroorzaken. Een wandelende encyclopedie op het gebied van gevangenisreglementen. En als hij het goed speelt, en verdomme, dat kan hij, komt zijn klacht via de celbezoeker en het directoraat van het gevangeniswezen bij de minister van Justitie. Van de pers zwijg ik nog maar eventjes. Ja, ja, ja. Maar blijven hameren op zijn rechten. Zo is hij wel. Juist. Maar onder deze omstandigheden kunnen we ons niet veroorloven dat er in de... Uh, uh, uh, nou ja, in de wat dan ook wordt geroerd. Uh, we moeten voorzichtig zijn. Kijk eens uh, even wat een smak gegevens die knaap heeft verzameld. heeft de hele bibliotheek overhoop gehaald. Fluoridering en de openbare drinkwatervoorziening. Rapport van de vereniging tot behoud van zuiver drinkwater. Alla machtig. Moet je hier zien. Uit een Australische krant. Fluoride, een chemisch preparaat waarvan het wordt beweerd dat het tandbederf zou tegengaan, wordt pas veertien dagen te Canberra aan het drinkwater toegevoegd. Doch nu reeds zijn er apparaten in de handel, kosten de vijftien dollar per stuk, die tegenstanders van fluoridering in staat moeten stellen de door hen gevreesde toevoeging weer aan het drinkwater te onttrekken. Welke verdomde idioot is er eigenlijk op het krankzinnige idee gekomen Lefkie Rijt over te plaatsen naar de bibliotheek? U, kolonel? Ik? Oh. Ja, uh, uh, je hebt gelijk, Engelsen. Nou weet ik het weer. Wat zal die schoft weer een plezier hebben? <lacht> ik zal erover nadenken, zei hij. <lacht> nou, dat ga je donderlijk zeggen. Moel, ouwe Leftie. Ja, waarom? Ik vind het een originele set van me. <lacht> ja, dat moet ik toegeven. Je verzint wel telkens met nieuws. Ik vind het als je al uren geleden moet doen, Harper? Wat? Dat werkt, die boeken? Ja, meneer. Zo. Naar binnen, jij. Ja. Hier is hij weer, Evans. Oh, ja. Onze baai is geleden in eigen persoon. Heb je nog iets voor hem te doen? En of. Wright, ga helpen, helpen, die boeken opwerken. En een beetje kwiatkasken. Kom ten uur, meneer! Nou, kens, okay. wat... Uh... Laat hij naar deze keer? Ja. Nou, weer een stunt, hè. beste tot dus weg. Je Nou, hoe is het afgelopen? Ja, afgelopen is het nog lang niet. Je moet met een paar minuten dekken. Wat ga je dan doen? Oké, okay, ja, dat nog schelen. Jij wilt uitbreken, hè? Geen vraag, idioot. Hou je rood, blijf dicht. Die hele stapel is voor de wee achterin, achterste plank. Maar hoe ben je nou gevaren bij die ouwe? Die komen de kommende dagen druk bezig met ergens over na te denken. Vooruit nou, joh. Laat ze die boeken op de plank... en kijk een tijdje de andere kant uit, hè. Hou die gast in de gaten. Ik ben zo terug. De gevaren van fluoridering. Doe maar. Wat? Rechter stelt gemeentelijke overheid in gebreken. machtig. En, kolonel begint u al licht te zien? U kan je vrolijkheid niet delen, Ernst. u heeft ons deze keer wel heel zwaar te pakken. Luister hier eens naar. Oud burgemeester van Endover, ernstig ziek. Specialist, schrijft fluor, vrij ding voor. Patiënt, drie weken later geheel genezen. En hier, hier, nog een inwoning van Endover. Zo ziek dat hij niet meer werken kon. Hij kwam weer aan de slag dat die veertien dagen van kraanwater was afgebleven. Ik begrijp er niks van. Wat doet die rommel dan voor kwaad? Dat, dat, dat moet ik ook ergens hebben. Hier, hier, hier, hier is het. De in het bloed opgeloste kalk wordt neergeslagen... gevolge waarvan de bloedstolling ernstig belemmerd zo niet onmogelijk wordt. Is dat nou wel waar? Het staat hier toch zwart op wit? Nou ja, maar dat is toch eigenlijk een zaak voor de DWM? Nee, ze beroepen zich gewoon op de wet openbare drinkwatervoorziening. Als ik weiger in te gaan op Lefties verzoek en hij blijkt later allergisch voor dat spul... ...dan kunnen ze mij verantwoordelijk stellen. Maar u kunt de hele kwestie toch afschuiven op het departement van justitie? Laten ze het daar maar opknappen. Zodat ze kunnen zeggen dat ik de moeilijkheid uit de weg ga. Omdat ik ze niet aan kan. Dat zal toch wel een voldoende slechte beurt zijn voor iemand die op de nominatie staat voor promotie. Oh. Ja. <tus> uh, hebt u wel iets van de dokter gehoord? Hm? Uh, ik ga straks even bij hem langs. Morgen, meneer. Oh, is de dokter klaar? Bijna, meneer. De laatste is bij hem binnen. Ja. En volgende week terugkomen? Ja, dokter. Dank u wel, dokter. En ik sta het in de gaten houden, precies zoals u hebt gezegd. Oh, goeiemorgen, baas. Oeh, oh, oh. Wat heb je? Oh, mijn maag, baas. Pijn. Ik heb de laatste dagen soms last van... maar het heeft niks te betekenen, zegt de dokter. Nou, dan zal het wel weer overgaan, denk ik. Hm? Oh ja, oh ja, right. Ga je gang, maar. Evans, eh, afvoeren! maar op! Hang maar maar Link, link, link, rechter, link, link, Goedemorgen, kom je als patiënt, of? Ja. Eh, uh, nee. Goedemorgen. Wat kan ik dan voor je doen? Zeg, uh, dat was uh, Lefty die right, hè? Wat heeft die toch uh, de. Moeilijk in digestie. De weelderige voeding, denk ik. Al die stampot en pruimen. Nou, ga maar in de biechstoel, ik heb geen andere. Dank je. C sigaret? Nee, dank je. Dat, uh, dat uh, probleempje waarover ik je gisteren heb gebeld. Ja, wat was dat ook weer? Oh ja, die fluoridering, hè. Daar maak je eigenlijk zo druk over. Ja, nee, niet kwalijk, zeg. Allemaal verslagen en artikelen die beweren dat er mensen ziek van zeggen worden. Ach, het medische wereldje is nou eenmaal verdeeld... Er is nog altijd zo, als er iets nieuws wordt gelanceerd, dan is er tenminste één die schettert dat hij er niet mee eens is. Maar hier lach ik om. Er zijn grote gebieden in dit land waar het goedje al van natuur in het water voorkomt. En van dat water is nog nooit iemand ziek geworden, in tegendeel. Het tandbederven is aanzienlijk minder. Wat is er dan op tegen om in dezelfde verhouding fluor aan het water toe te voegen? Maar er zijn mensen ziek van geworden. Ja, dus we zijn allemaal allergisch voor het een of ander. Ik kan niet tegen oesters. Oh. En uh, wat zijn de symptomen van die allergie? Oh buikklachten in in en is. Denk jij dat uh, Lefty Right <laughs> Die boef heeft je mooi te pakken, hè? Hou toch op, man. Alleen maar een strategisch takkisch onderdeeltje van zijn zenuwoorlog. Begrijpt die wat niet. We vinden het heerlijk als hij rotzooi kan veroorzaken. Natuurlijk, ja, maar dat gaat niet tegen jou. Met die autoriteit, gezag en zo. Toevallig weet ik dat hij jou persoonlijk verdomd graag mag. Zo, oh, ja, dan kon hij er wel eens een beetje laten blijken. Zou die eigenlijk wel normaal zijn? Wie? Lefty Right? <laughs> Wat dacht je? Geschift ben je man, hartstikke knettergek. Ja, dat kan wel wezen, maar de rotzooi is toch maar mooi in de gang. hè? Wat bedoel ik nou, wat koop je er nou voor? Wat ik ervoor koop? <laughs> nou, wat hij goed. Je denkt toch niet dat ik het voor de lol doe, hè? Bedoel je dat je het meent? Dat die. hoe heet je rotzooi? Natriumfluoride. Ja, en volgens jou vreet dat de sokken van je poot of zoiets? Red een ik eerder mee kapot krijgen. Ja, jongen, in die gaat had jij weer een dag weer in je dikke pens lopen. Jesus. Ze zeggen. Dat dan je tanden niet uit je bek vallen. oh nee? Nou, moet je de mijne maar dat zie jij hier. Ja. Hé, hey, hey. hou je kerkoffie, Wat een zo. Nou, moest bij de bed verwoogen worden. Nou ja, dat zijn natuurlijk van die hufters... met verlooide doorgangen en betonnen geteld. jaren zuipen en nergens last van hebben. Nou ja, maar wat maak je dan al die cascadones voor? Vervuiling is nou goed. Ach, het gaat allemaal niet tegen die oude begrijp nou goed. De kolonel is een fatsoenlijke oude zak, dus daar gaat het niet om. Die zijn je nooit belazen, zoals een hoop andere die ik ken. waarom dan al die heimel, man? ze? De prinsen Marijn in het algemeen. Die strijken me tegen de haren. In ieder geval, deze hebben we... Hoezo? Hij uh, heeft een mooie kans op de nieuwe open Wemfield-baaiers. Hé? Ja, en uh, ik gun het hem ook nog. Hoe weet jij dat nou weer? Van doorgaans wel ingelicht zijn. <laughs> maar, uh, zoals ik al zei, het is niet persoonlijk bedoeld, hoor. principe, daar gaat het om. Begrijp je wat? Het principe, daar gaat het om, kolonel. Dat begrijp ik wel, dominee. Maar vindt u dat ik werkelijk serieus op het verzoek van die man moet ingaan? Moreel gesproken heeft niemand het recht, ook de directeur in een gevangenis niet... iemand wie dan ook te dwingen tot het nuttigen van vloeistoffen, welke dan ook... welke door die iemand schadelijk worden geacht. Wat Ja, nu beweert deze man, eh, uh, Wright... dat hij de mogelijkheid van schadelijke gevolgen onder uw aandacht heeft gebracht. Dat hem evenwel geen ander water ter beschikking wordt gesteld. Derhalve vallen eventuele kwade gevolgen geheel en al onder uw verantwoordelijkheid. Maar oh, dat is toch... U hebt mijn mening gevraagd, kolonel. Maar geen preek. Raadpleeg u geweten, kolonel. Met welk recht zou u lijf en leven van een kind gods in gevaar mogen brengen... ook al is het een verdold, veroordeeld, misdadig kind? Mooi, kind. Daar zullen we niet over twisten, kolonel. Maar indien deze... Wright... Uh, uh, enig kwaad of zelfs maar ongerief mocht overkomen... is dat uw schuld... En wellicht niet op deze wereld. Nog zeker op de dag des oordeels zal uw rekenschap worden gevraagd. Ik zal voor u bidden. En voor deze rampzalige ride. Alla machtig. Daartje, directeur. Inspectie. Morgen, meneer. Morgen, ergens. Bijzonderheden? Nee, meneer. Alles in orde. Lefty Wright wordt overgeplaatst van de bibliotheek naar de postzakken. Bereid meneer. Waar is hij? Achterin, meneer. Boeken sorteren. Wright! Lefty! Nee, neem me niet kwalijk, meneer. De eerste keer heb ik u niet gehoord. Hoe weet jij dat meneer Evans twee keer heeft geroepen? Ja, kijk, uh, dat zit zo, chef. Ik... Uh... Ja, laat maar. Je zal je antwoord wel weer klaar hebben. Goed, Evans. Goed. Ga maar weer aan je werk, Wright. Uh, goed, chef. Uh, dank u wel, chef. ...komt er deeg in de gaten. Valle heufter, maak je geen gegeven... Maar de binnenvoerker liggen, man. En ik weet nog niet wat je allemaal uitvoert, vertel het me dan ook stiekem het. Stil, daar! Nou, heavens, dit was het dan. En uh, zoals ik al zei... ...opletten, hè. Hou hem in de gaten. Daar kunt u op rekenen, meneer. Ah, uh, meneer Harrison. Weet u of de kolonel ergens uit hangt? Jawel, dokter, die is naar het departement. Zo, so, iets belangrijks? Misschien... ...het adviescollege voor de benoemingen. Prettig dat u zich hebt kunnen vrijmaken, kolonel. Voor u kan dat altijd, Sir Charles. Jammer dat we niet kunnen lunchen waar u begrijpt... als de minister-president de spoedvergadering was te beleggen. Oh, dat begrijp ik volkomen. De volgende keer dan maar, hè? Misschien hebben we dan iets te vieren. Lijkt u dat? Oh, nou, we mogen toch niet uit de school klappen, nietwaar, kolonaal? Oh jee, is het al zo laat. Ik moet rennen. Nooit de minister-president laten wachten, kolonaal leer dat van mij. Maar ik wil u wel verklappen dat ons werk aanzienlijk eenvoudiger zou zijn... als we zouden kunnen beschikken over meer functionarissen zoals u... Eent u dat, Sir Charles? Van ganse harte. De meesten schijnen te denken dat wij hier zijn om hun problemen op te lossen. Geen grijntje persoonlijk initiatief. Oh, uitgezegd, kolonaal. Ik heb de pest aan aarzelende twijfelaars. U lunt zeker op de club? Ja, dat lijkt me tevoudig. Uitsteken. Maar hartelijke groet aan die goede oude sniffy, hè? Ik zal het doen, Sir Charles. Dat ziet. Tot ziens, beste kerel. Ik heb zo'n idee dat ik u gauw zal weerzien. Misschien wel zeer binnenkort. Kellner! Kellner! Waar blijft ze toch, kerel? De bediening wordt niet met een dag beroerder. Lord? Ach. Oh, weder eindelijk. Jij bent altijd elders. Als ik je nodig heb, ik zal een klacht indienen bij het bestuur. Zoals u wilt, my Wat kan ik voor u doen? Vandaar mijn kerel het weer nog, nog niet. Whisky puur. Het steekt, my Nee, als dat de colonel de kan ik wel kast niet, is dus redelijk ik toch. Professor, op. Professor Gelfie, hoe maak jij het? <laughs> oh, dat gaat wel zeggen. Bezwaar is waar, ik bij je kom zitten? Tegen, hè? Uh, whisky natuurlijk. Jips, yes, twee whisky. Zeker, koel cool, en vertel eens, beste Kerel, hoe gaat het met je nerg? <laughs> nou, ik moet zeggen dat de oppersiep er wel gedaan uitziet. Dank je, gaat wel goed. Och, nou, ja, we hebben onze kleine probleempjes natuurlijk. <laughs> Wie niet? Oh, eerlijk gezegd, oh, Gelfi, als ik nog eens wat geboren word geboren, waar ik ook... Uh, hoe noem jij jezelf? is jij nog? Als je de kranten mag geloven, betekent dat levenslange vakantie. Kom, kom, kom, kom. Twee maanden in de Karaibische zee, zes maanden in het zuiden van de Stille Oceaan, noem jij dat werken? Nou, reken maar. En het eigenlijke werk is nu pas begonnen in het lab. Uh, probleempjes, zei hè? Nou, we hebben er één zo groot als een huis. Zo, nou, en wat mag dat dan wel zijn? Nou, dat zal ik je vertellen. Zoals je ongetwijfeld weet bevat zeewater 34 tiende promiel opgeloste zorten en mineralen. Oh ja. ja? Zeker, en daarvan bestaat weer 90% uit natrium en magnesium. De rest kalk, potas, met sporen van nitraten, silicaten en uh, fosfaten. En de vissen houden er gezond het leven bij. Zo, uh, dat is interessant. Ja. Ja, het interessantste komt toch. Nou, nemen we gedistilleerd water, hè? We doen al die chemicaliën. In, precies dezelfde verhoudingen bij. met de nodige zuurstof natuurlijk. En wat gebeurt er dan? Diezelfde vissen gaan er in dood. En nu zijn we ons te onderzoeken. Allaan, oh, of... machtig. Ja, wat is er nog? Dus jij beweert dat dezelfde stoffen die in het zeewater van nature bevat. voor de vissen dodelijk zijn. als je ze kunstmatig aan zuiver water toevoegt. Ja, dan komt het wel zo wat opnieuw. Ja. Dus. Een enorm fluor, hè? Er zijn streken waar het vanzelf in het water voorkomt, nietwaar? Ja, ja, dat is zo, ja. Maar, maar als je het nou toevoegt aan water waar het niet in voorkomt... Ja. Zou dat dan voor, uh, voor mensen dezelfde gevolgen kunnen hebben als jou... toegevoegde chemicaliën voor die vissen? Nou, ik zou niet weten waarom niet. In principe is het ongeveer wel hetzelfde. Er zijn er ook dokteren en biologen die volhouden... Ja, ja, ja, ja, lieve eeuw. Twee Die kolonel. Dank je, schoolen, uh, James. Nee, geen soda. Het is zeker Professor. Dat Hoeveel zorgd? James. Nou, beste kerel, op je... Uh... Wat? Oh, uh, weer er nog één? Nee, dankjewel. Ik moet, uh, ik moet weg. Tot ziens ook even. Oh, ja, uh, uh, yeah, uh, tot ziens. Hey, uh, wat echt nederig. Ik bij professor dat kolonel de kuning op kussen. zelf niet is vandaag. Oh! Ha, wat duivel, meneer. Kent u toch uit voor uw loon? Oh, laat, laat. Dat is wel een excuses, excuus. Ik zag u niet zitten. Hey, de koning. Oh, jij bent toch wel de laatste die mij zo ombehouden. Kost whisky, man. Als u dit onaardig vindt, ik moet. Uh... Dat vind ik wel onaardig gaan zitten. Oh, nou, goed dan. Kan er! Als die vindt alweer weg. Ik, uh, ik heb echt behoefte aan iets pitters. Ik heb vanmorgen een boef voor vijf jaar naar het moeten sturen. Had geprobeerd zijn schoonmoeder te vergiftigen. Kon hem niet kwalijk nemen. Ha, als je smoel gezien had, ik zou het ook gedaan hebben als de mijne was geweest. Maar ja, de wet, hè. Kijnlijk! Dat weet u niet. Vergift, is alleen, lelijk. Ik... Ja, ja, ja, dat is waar. In mijn nu al meer dan tien jaren praktijk van rechter bij het Hoge Rechtshof... ...heb ik zeker al een paar honderd moordenaars en moordenaressen veroordeeld... ...die het met vergif doen, zijn het gemeenst. Ach, wat bereik je ermee? Laatste is jochie. Oh. Hoe lang moet jij nog? Nou, als ik geen aftrek krijg, twee jaar, drie maanden, twee weken, nog een dag. Neem dan een goede raad aan van een veteraan. Leer de gevangenisvoorschrift uit je kop. Het hele reglement, zodat ze het niet tegen je kunnen gebruiken, vat je? Ja. Als je dat beetje rechten dat je hier hebt goed ken, ken jij het gebruiken tegen jullie. Ja, hoe dan? De directeur bij ontstentenis van deze plaatsvervanger is gehouden desgevraagd dagelijks, de zondag uitgezonderd, gevangenen te horen die zich met persoonlijke klachten tot hem wenden. Een gevangene van mening dat zijn klacht niet naar behoorde is behandeld... ...moet in de gelegenheid worden gesteld zijn celbezoeker te spreken... Is ...zo nodig de directeur van de gevangeniswezen bij periodieke inspectie. Dat is uh, Sir Charles Fortchew. Wel een geschikte peer, hoor. Voor zover zo'n karot zou dan geschikt kennen wijzen. Ja. De directeur en of zijn plaatsvervanger zullen de gevangenen desgevaarlijk behulpzaam zijn bij het opstellen van een verzoekschrift aan de minister van Justitie. Klachten over verblijf verzorging zal de gevangenen schriftelijk en rechtstreeks ter kennis mogen brengen van zijn parlementslid. De gevangenen kunnen op grond van hieronder ondernale te geven regelen. Van één of meer deze rechten worden uitgesloten. Een mijn wat een geheugen. Dan krijg ik nooit die doffe knar van me. <tie> oe, oe, oe. Wat, wat heb je? Mijn buik weer. He? Ik heb die ouwe al meer bij zijn snort gehad. Maar nou zit hij allemaal in de gordijnen. Een diarree van papieren op zijn bureau. Ik lach me rot. <tie> wat is er nou, Leftie? Jij bent niet goed, hè? Nee. Waarschouw even maar. Ik zie het zo. Als deze man ten gevolge van iets wat jij hebt gedaan of hebt nagelaten te doen... aanweesbaar in zijn gezondheid zo zijn benadeeld... zou het best kunnen dat zijn klacht onvankelijk wordt verklaard... en zijn tot schadeloosstelling wordt toegewezen. Maar de DWM doet dat goedje er toch in? En daar zijn ze gedekt door de wet openbare watervoorziening. Dat mag dan zo zijn, maar als ten aanzien van deze Wright het medisch en juridisch bewijs geleverd is dat vleur voor hem schadelijk is. Als hij voorst kan aantonen dat hij jou wel degelijk op ander water heeft verzacht. Nou, dan ben jij verantwoordelijk. Goedenavond, kolonel. Goede reis gehad? Ja, dank je. Alles u wel. Te Wat bedoel je daarmee? Wat is er gebeurd? Left you right, kolonel. Hij is overgebracht naar het hospitaal. Alla oh, machtig. Is het toch? De dokter is nou weer bij hem. Maar die heeft al gezegd dat het wel eens op een operatie zou kunnen uitdraaien. Goedemorgen, kolonel. Ja, zeg dat wel. Ja. Ja, natuurlijk. Geef onmiddellijk door. De... Goedemorgen, zegt Charles. Oh nee, geen enkel opzicht. Gewoon de dagelijkse routine. Oh ja. Uitstekend, Sir Charles, heel graag. Wanneer had u gedacht te komen? Overmorgen. U bent van harte welkom. Blijft u lunchen? Afgesproken. Hebt u een uh, bijzondere reden voor uw bezoek? Jazeker, dat begrijp ik, Sir Charles. Oh, dan is het zeker niet uit beleefdheid dat ik zeg, ik zie uw komst met genoegen tegemoet. Uh, ja, dank u wel, Sir Charles. Tot dan ja hè oh, uh, Sir Charles. Dat was Sir uh, Charles. Zo, routinebezoekje of uh, iets oh, anders? Nou, oh, dat ging eigenlijk niet op het. Volgende week weer een vergadering van de commissie voor de benoemingen, hè? Ja. Dat die verdomde verdonderheid juist nou roet in de eten moet gooien. Hoe is het met hem? Uh, geopereerd is hij nog niet. Ah, dokter. Hoe luidt het laatste bulletin? Nou, uh, oh, alle uh, machtig, sterker met hem. Wel nee man, een oproergeblinde op darm, dat is alles. Met een paar dagen is hij weer op de been. Hij werkt toch in de bibliotheek, hè? Niet lang meer. Ja. We zullen hem ook plaatsen. voor hij weer iets anders verzint. dat kan ik niet goed vinden. Nee, Ach, nee, dacht, dacht. nee nee nee nee nee, hij zal nog een paar dagen kalmjes aan moeten doen. Ach, nou, dacht, dacht. En als hij dan nog niet in orde is, nou, dan komt hij wel weer bij me terug. Ben jij er wel helemaal zeker van dat het niet meer is dan ze blinde darm? Tja, hoor eens mensen, bij buikklachten is de diagnose meestal verrek moeilijk. We zullen moeten afwachten. Kom, ik ga eens mijn andere patiëntjes bekijken. Hé hé, kolonel. Dat lijkt me een hele opluchting voor u. Ik ben er geen momentje bang voor geweest dat die linkmisdaad. Denk zo... maar niet, Harrison, dat we er nou vanaf zijn. De staat heel sterk. Wat moet ik doen? Een dag een fles ongefluorideerd water geven uit de apotheek? Dan is de zaak niet meer opgelost. Want hoe moet het dan met de aardappelen, de groenten, de pruimen, de stampot? <gacht> dat zou speciaal voor hem apart klaargemaakt moeten worden. Cethese, chocola. Voilà? Dat lijkt me toch wel heel erg overdreven. Zo, vind jij dat overdreven? Weet jij dan nou wel, Ernst, dat ik in het ergste geval in een van mijn eigen cellen terecht kan komen? Wegens Moord? hè? Huh? Moord? Jazeker. Dood door schuld op zijn minst. Wie zegt dat? Lord vooraan Vooraanstaand jurist, zoals je misschien weet. Rechter bij het Hogere Oh dat. Donders. Dus het is werkelijk ernst? Ja, ja, ja, ja, ja, dat probeer ik je nou al dagenlang aan je verstand te brengen. Ik weet wel dat het idioot is. Nou ah, ja, kijk, hier ligt het. Left iets verzoek? Nee, left iets ijs. Zuiver drinkwater en zo niet, dan stelt hij mij aansprakelijk voor wat hem eventueel mocht overkomen. Eenvoudig, hè? Tja, van die kant had ik het echt nog niet bekeken. Ik dacht eerlijk gezegd, dat Left iedereen er alleen maar op uit als ons een beetje op stang te jagen. Alleen maar op stang jagen, hallen, machtig. Maar verdurende, als ze dit werkelijk principieel gaan uitzoeken... Dan, dan, dan, dan zou het wel eens verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor alle gevangenissen in ons land. En daarbuiten. Uh, dat is een bedrijf. Zover zijn we nog lang niet. Maar het raakt aan de wortel van de rechten van de mens. Van ieder individu, veroordeeld of niet. Uh, toch zal er niks anders op zitten dan dat u dit op hoog niveau laat uitzoeken, kolonel. Uh. Daar ben ik ook bang voor. Ik zal het donderdag voorzichtig voorleggen aan Sir Charles. En dan maar afwachten hoe hij het opneemt. Verdomd jammer dat Lefty er juist nou mee gekomen is. Een week of twee later, een paar maanden misschien... zou zijn vrouw niet eens kunnen polsen. toch, hoe kom je daarbij? Het is het proberen waard. Als zij het Lefty uit zijn hoofd kan praten. Als wij haar nou eens vertrouwelijk vroegen om te proberen... Meutel en vertrouwelijk. Ja, ja, ik begrijp het. Nou ja, het was ook zomaar een ingeving omdat ze hem vanmiddag toch komt opzoeken, dacht ik dat vanmiddag Vanmiddag, misschien... weet je dat zeker? Ik heb het pasje zelf ondertekend. Hoezo? Ach, dat mens, dat werkt toch zeker om. Op hij was een rode lappenpastier. stier. Als Lefty van haar bezoek heeft gehad, is hij dagenlang niet te genieten. En lastiger dan ooit. Bezoekers naar de uitgang, alsjeblieft. precies gereed, houden. Ja, mevrouw, Jackson, in orde. Volgende, mevrouw Pettersen. in orde. Gaat uw gang maar. Kes voor. Even deed van je over. Jij gaat je melden bij meneer Ersten. Vergeef me, kolonel. Ja, de volgende waar. Loopt u maar door, meneer Boucher. Goedemiddag, kolonel. Ah, oh, all right, goedemiddag. Ik ben wel leftie op bezoek geweest. Zeker bezoek dan deze keer. Hè? Ja, het spijt me voor hem. Ik hoop dat u hem een beetje hebt kunnen Nou, ik vind dat hij er maar belasterd uitziet. Dat meent u toch niet? En of ik het meen? Geef hem wel behoorlijk ja, te eten. Drie, ja, ja, ja. Drie maaltijden per dag moet hij hebben, anders gaat hij eronder door, hoor. Oh nee, hoor, wij. er is niks aan de hand. De dokter zegt Ah, Aan dokters heb ik maar aling. U bent toch de baas van deze tent, niet? Ik verzeker u, mevrouw. Houd toch kouder... op met dat idiotige mevrouw. Mijn lep die broeit ergens op. Hij heeft het in zijn ogen, dat, dat ken weleven. ik maar al te goed. Maar als ik u nou toch nee, vertel. Niemand om mij wat te vertellen. Wie kennen hem nou beter, jullie of ik? Nou dan. Als Lefty dat is ook heeft, dat speciale dan, zou ik maar zeggen. Nou, dan bloeit hij ergens op en dat betekent altijd heibel. Met een hoofdletter. En Rotzooi, met een hoofdletter. Als jullie hem leren kennen, zoals ik hem ken... We doen ons best heus. We leren er iedere dag een beetje bij. Wanneer moet dat geweest zijn? Goed, de kolonel is er nou niet. Schrijf mij maar het gebruikelijke rapportje, dan stuur ik het wel door naar de administratie. Geen dank. Goedemorgen, is het. Goedemorgen, kolonel. Goed geslapen? Is dat toch niet van die idiote vragen, man? Iets bijzonders vanmorgen? Ja, coronel. Wij bestaan staat heb... nou vast, hersen. Er moet nog maar eindelijk eens komen aan die flauwe Kul. Ik kan niet inzien waarom één man één enkele eeuwige ruzie maakt. wie right. anders. Waarom zouden we één individu toestaan een totale ontreddering te veroorzaken in een toch overigens uitstekend marcherende inrichting? Ik ben het volkomen Voor hem geld zeer zeker. Geef hem mijn vingeren en je bent je hele hand kwijt. En toch... Ja? Ja? Laat het in godsnaam binnen deze vier muren blijven. Maar ik beken het eerlijk. <lacht> ik. Eh, ik wacht die ouwe, gaat het. Nee, kolonel, dat kunt u niet menen. Goddank. Ik bewonder zijn vindingrijkheid. Ik weet best dat hij hem het grootste deel van zijn leven achter de tralies heeft gewacht. Maar zijn oneerlijkheid, bijvoorbeeld, die is niet achterbaks. Nee, dat is een goede, ronde recht voor zijn rape oneerlijkheid. Als je enigszins begrijpt wat ik bedoel. Enigszins wel, ja, maar. Ah, oh, ja, ja, ik weet wat je zeggen wil. Hij kan je horen dol maken met zijn gevangenis, maar ik blijf het knap vinden zoals hij het heeft uitgezocht. Knap? Nou, ik weet niet of ik dat... Kom nou toch, Harrison. Zou jij hem toen niet eens tegenkomen? Nee, ik het op, ik mag hem. Maar hij zal me geen oren aan, aan Ik zal hem zeer laten komen. Hij is wel weer voor geweest. En hem heel duidelijk vertellen. Wat? Een om een onderhoud. Ik help. wist het, ik wist het, zodra ik was opgestaan. Een van die dagen dat alles misgaat. Dat rotwijf. Wie? Mertro natuurlijk. Oh, dat is haar werk. Maar deze keer zal niet de listen. Kets voor u! Jawel, kolonel. blijft heeft hier rijd blijven. bij me. Loop Jawel, kolonel. Ik zal hopelijk Een eerlijk spel spelen. Niemand kan mij verweten dat ik het ooit anders heb gedaan. Natuurlijk niet, kolonel. Nu, dit is zojuist binnengekomen van de reclassering. Maar ik blijf vierkant op mijn stuk staan. Vierkant, her. Maar... Uitstekend, kolonel. De reclassering vraagt om antwoord ik op uw ben brief. Ik ben benieuwd waar hij daarmee nou mee aankomt. Op een brief van 24 januari hebben we Dat Reden wel de duivelsverzinsel, daar ben ik zeker van... Goed, kolonel, dan bespreken we dit later wel. Binnen! Als u me nodig hebt, ik ben in blok G. Ga maar verder! Waard! Links! Rechts! Links! Rechts! Links! Rechts! Links! Rechts! Hoi! Nummer 5936C7T, gevallen, waard, kolonel. Zo, Rafi. Hoe gaat het nou weet je? wat we zou ik ervan zeggen? Gaat wel weer, baas, dank u wel. Oproerige blinden daar hè? Oh ja? Dat zegt de dokter. Dat zegt hij, ja. Wat bedoel je? Wat zou ik bedoelen, baas? Dokters hebben het lang niet altijd bij het eind... en ze proberen altijd elkaar vliegen af te vangen. Ja, zo is het nou wel weer genoeg, Huit. Luister. Je verdient het natuurlijk niet, maar ik wil je nog één kansje geven. Nog één kansje? Ja om nog eens ter degen na te denken over die zit. Oh nou, daar had ik u juist over willen spreken, baas. Ik heb er nog eens ter degen over nagedacht het Is het wachten. Ja. Mooi. Het werd ja. tijd dat je eens tot ik kwam. Het werd altijd al, te dol, hè. Nou, dat opzetje van jou was deze keer werkelijk geen te behalen. Ja, net zo, zeg, baas. Want toen ik, zoals ik zei, er nog eens ter degen over nadacht... werd het me opeens duidelijk dat ik alleen nog maar aan mijn eigen had gedacht... Dat ik helemaal mijn gabbers was vergeten. Hoe bedoel je dat? Nou ja, kijk, we zitten hier met zo'n 350 man in hetzelfde schuitje, niet? De ene keer wat meer, de andere keer wat minder. Het is niet fideel, zeg ik te gemagen, om alleen aan je eigen hakje te denken en al die andere levens maar de moord te Deze laten praten. Ja, want weet u waar het op uitdraait, baas? Op massamoord, 350 man, stellen we eens eventjes voor, maal twee, max 700 nieren, allemaal vernield op de smiddag, rette 700 nieren? Ja, hè? Oh, ja. ja, Als u geen zwaar risico wil lopen. ...dan zal u ons allemaal zuiver water moeten geven. Allemaal? Nou ja, kijk, als u liever 350 lijkschouwen hebt... ...350 begrafenissen, 350... Wat is dat? oh, oh. Niks, Bas, het is uh, die maagpijn, Nou ja, het zakt toch weer. De zijn mensen, die de baai graag leeg zouden zien... Als u niks doet tegen die fluorvergiftiging, dan krijgen ze hun zin... Leeg. Maar right. Ik straf jou, wegens ongegronde klacht met twee weken verlies van voorrechten. Maar baas, je... Afmars. Afmars! je zo'n onbeschaamdheid en het worden er weer. Vakkele! 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, de 1, 1, Huh? is een vrouw. Ashley, die zijn enkel in de steengroeve. Oh ja, wat moet hij? Hij moet niks. Zijn vrouw zei dat zijn een eis tot schadeloosstelling zal indienen. Falen toezicht zijn ze, net zo. Deze wereld wordt krankzitten. Ze eist niet minder dan. 700 dieren. Pardon? Het die rijtwil, wil, zijn ze allemaal water. Ach, belachelijk, onmogelijk. Zelfs als, als, als nou wij het zelf willen. Ja, natuurlijk is het toch mogelijk. En dat weet die verdonderd van Sampapa verdonderd goed. Ja, ik neem hem wel. Harrison. Nee, de adjunct. Ja, dat klopt. Oh, ja, ja, ik begrijp het. Ja, uitstekend hoor, ik zal het hem zeggen. Ja, bedankt, mevrouw. Sir Charles Fortescue, hij komt morgen niet. Oh, dat niet. Hij komt zal vandaag. Ik dat zeggen, er is het. Als hij uit. Wat? Over een uur is hij hier. Hallemachtig. En die eilandeling van haar... een rijt op de loer Die kan niks uithalen, kolonel, Dan krijgt hij de tijd niet meer voor. Misschien niet, maar we kunnen geen enkele onregelmatigheid hebben. Verdomd nog aan toe, waarom nou juist vandaag? Alle onrust moet vermeden worden. We moeten alle gevangenen in hun cellen. de hele dag. Dat, dat kunnen we niet doen, kolonel. Major heren, dat kunnen we wel. En we doen het ook, op de stedige manier. Anders kan er van alles gebeuren. Als Lefty gaat praten, is het tien minuten de hele richting door. Goed, kolonel, wilt u me dan maar meteen de reden opgeven voor het journaal? Ja, ga jij niks bedenken? Gebruik je fantasie, majoel. Vraag, gebruik op. De veiligheid. Dat is het. Nou, als u vindt dat we zoiets kunnen veranderen. Ja, Laat veel een plan, dan kan je zo wat alles mee motiveren. En als niemand wil weten waar ik ben. ik sta op de pressie. Sir Charles Fortescue, kolonel. Goedemorgen, uh, goeiemorgen. Goedemorgen, uh, Sir Charles. Waar te goed u ziet. Een goede reis, gehad? Het al die vervloekte opstoppingen toch met de dag erger. Maar uh, met u eens. Gaat u weer zitten, in deze stoel zit het makkelijkste. Ja, dank u. Ik hoop dat ik u niet in verlegenheid heb gebracht. Verlegenheid? Doe u zo om op het lijf te vallen. Al met het geval van de reorganisatie van ons gevangeniswezen. Soms moet je ineens een heel tijdschema op zijn kop zetten. Maar de belangrijkste zaken zullen we toch wel even kunnen bespreken, denk ik. Al kan ik niet zo lang blijven als ik van plan was. Dus als er kwesties zijn waarover u in ieder geval mijn orde wil... Ja, Sir Charles. Ik heb hier een uh, bijzondere scherik... Dan wil ik door een bevriend relatie een kistje op de kop heb je tikken. Mm. U bent de liefhebber van droog, als ik me goed herinner. Zeer droog, Dan moet u deze beslissing proberen. Als u Dank u. Op uw gezondheid koronaal. Op de uur, Charles. Mm. Ja, yeah, opmerkelijk goed. Dat is dan nog een aanbeveling. Nog een aanbeveling. Zoals u weet, zal de commissie voor de benoemingen zeer binnenkort een beslissing moeten nemen in zaken de nieuwe open inrichting in Wanfield. Toen u verleden week in Londen op mijn kantoor was, waren er nog vijf kandidaten. Nu zijn er nog maar twee. Oh, dat is goed en om het toch beter te maken als ik van bedden hield, zou ik al mijn geld op u zetten. U begrijpt natuurlijk dat ik nu alleen maar mijn persoonlijke mening weergeef. Dat begrijp ik vooral. De uiteindelijke beslissing berust niet alleen bij mij. Hoewel ik geloof te mogen zeggen dat mijn oordeel enig gewicht in de stad. En in dit speciale geval, speciale geval... Ik kijk eens, op die post moet een kerel staan van bijzondere capaciteiten. Een open gevangenis, niet waar. Geen cellen, geen sloten, geen tralies, geen hoge muren. Dan moet de leider toch allemaal van formaat zijn... maar wie de delinquenten geen loopje kunnen nemen. Ja, ja, Want hef. een opstandige recalcitante knaap... en een poort zonder slot dat is maar een riskante combinatie. De directeur, daar moet een zesde zin terug hebben... voor moeilijkheden in aantocht, voor opkomende onrust. Als het kan nog voor de kerels het zelf in de gaten hebben. Kortom, ja, ja, domme hef. man van wie zo zag uitstraal dat iedere herriemaker bij voorbaat de lust vergaat. Geen spel speeltesten. En naar he? onze, meen meen kolonel, aan die voorwaarden. Oh, heel dus van om omstandigheden voorbehouden aan de slag, kolonel. Ten eerste, hier heb ik de nieuwe richtlijnen van het departement voor Binnenlandse Zaken. Waarom moeten we nou ineens dat de gaskanaal achter de tralies? Hoog bezoek voor de oude. Bas eh, nog gauw, we zullen het er niet opvreten. Ik zou ze niet lusten. Dat is toch vreemd? Verrekt. Ja, zo zou het best eens in elkaar kunnen zitten. Wat lig je net te brabbelen, man? Wat is vreemd? Die ouwe staat hoog op de lijst van liefhebbers voor die nieuwe open windfield ja. Dat vluwergeintje, als hij denkt dat ik het mij. ja, dat doet hij. Dat vluwergeintje is aan de boeren eens kunnen vergallen. Tot overmaat van Ramp kom ik hem dan nog vertellen dat allemaal gabbers zuiver water willen suipen. Al jouw gabbers? Hm. Ja, het voor die ze dat hoor. Ja, alleen maar om nog een beetje meer eens te maken, Daar kan hij best tegen. Maar wacht eens, even. Dan komt daar ineens die hoge mitter op draven. Juist. Wat doet dus kolonel Archibald? De hele rotmik achter de tralies is en geen centje pijn? Maar dat kan toch zomaar niet? Laat u ons toch moeten laten vertellen waarom? Net wat je smoes, Maatje. Hij zal een reden moeten verzinnen. En een verdomd goeien ook. Maar daar moet u toch een steekhoudende reden voor hebben, kolonel. U kunt de hele gevangenisbevolking toch niet zomaar ineens naar de cellen commanderen. Uit veiligheidsoverwegingen staat hier. Maar is dat niet een beetje vaag? Wat verwacht u dat dan van. Zij zeker, wie is gedragingen God. volgens mij waarnemen in deze voorzorgsmaatregelen... Horen de kolonel. Redelijke mate van voorzorg is natuurlijk voortreffelijk. zeer zenuwacht ervoudt op één schimmige verdenking, dat is iets anders. Ja, hoor eens, haper. Jij gerut lachen om het benauwde smoor van die ouwe. Dat is één ding, hè. Maar om een vieze, vuile loer draaien, dat is wat anders. Hij heeft mij nooit belazerd, dus doe ik het hem ook niet. Ik wil zijn kans om baas te worden van dat Lunenpark en Wemfield niet verpesten. Jezus, wat nobel. Wat mooi. Geef hem een getuigschrift, hè. Doe een goed woordje voor hem. Een goed woordje, zei je, hè. Dat is dan precies wat ik nou ga doen, maat. Kerstvoel, maak eens open, hè. Zag ja, even, verdomme, eens zien dat je is. Hé, waar komt? Hoor je me niet? Oei, we zijn met z'n En waar mag de brand wel wezen, Leftie? Ik heb iets te melden, iets heel erg belangrijks. Dat is weer een nieuwe, hè? Ook oh, goed. Hé, hey, jongens, luister nou, het is belangrijk, echt waar. Zal jullie ook geen wind windeier liggen? Oh, nee. Nou, vertel het ons dan maar. Oh, nee. Ik vind dat alleen een man aan de oude. Nou, en Niemand Nou, ga je mondje in, hoor. Nou, ja, jongs, heel uh, laat eens denken, hè. Dan moet je toch echt een beetje vroeger uit je nest kon, hoor. Nee, zo ken ik u niet, kolonel. En ik heb toch ook zo'n idee dat er meer achter steekt. Dat uh, is ook zo. Nou, zie je wel. We hebben het er al over gehad. Dat uh, verzet, als ik het zo eens noemen mag. Ja, ik heb er lang over nagedacht. En ik ben tot de slotsom gekomen dat het hele probleem, zeker voor een zo kwetsbare groep als de gevangenisbevolking... Op hoog niveau moet worden besproken, onderzocht en bestudeerd. Zo, we hebben jullie alle gegevens netjes op een presenteerbladje. Maar als jullie nou nog langer blijven hoe? Als het weer een van jouw goede bedenkseltjes is... Heerlijk niet, steen. ik zweer Zullen ik... we jou eens de grazen nemen? Hey, wat een ruik dreigement. Wat zullen jullie daar een paard van krijgen, jongens, als jullie promotie hebben gemaakt? Dat merken we dan wel. Maar wat uh, doen we, Kertje? We nemen hem gezellig tussen ons in en dan wandelen we met z'n drietjes heel knus naar dat schuurtje, hè? Ja, maar. Maar dat het schuurtje. Kom Gewoon weg? Ga maar, Verre, om. Vooruit, eind. Links. Links. Links. Links. Links. Links. Links. Links. Links. Links. Links. Links. Links. Links. Links. Een vrij man kan kiezen, een gevangenen niet. Ja, ja, ja, interessant. Zeer interessant. Op binnen onze zaken hebben ze er ook zo mee getopt. Maar de minister heeft er heel handig uitgedaagd en gezegd... dat hij de uiteindelijke beslissing graag aan de plaatselijke overheden overliet. Resultaat? inlandelijk absolute chaos. Die nou voor de ander tegen. Ja, dat krijg je En dus kwam de kwestie toch weer bij zijn excellentie terug. En wat ons geval betreft, je weet het maar nooit. Straks krijgt er vooroordelen misschien te horen. Wat wilt u gevangenen? Onderdak met of zonder pluhand? Ik wil niet ik heb niet gestuurd, maar dat heb ik gezegd. Spijt maar het is dringend, en meneer Hellersen is niet aanwezig. Wat is er dan? Goedendag, ermee wat? Ja, ik. Ja, Handen dit maar eerst even af, kolonel. Ik troost me wel met u, Charles. Dank u, Sir Charles. Het is er in godsverband aan. een u. Wat vertellen we dan? Nee. Alle achter. Goed Nee, dat wil zeggen. Misschien is het wel goed als u meegaat. Nee, Waar naartoe? En naar het scheurtje, in de tuin, achter de keuken. Achter de keuken, wat zullen we dan beleven? Hierheen, kolonel. Wat is dit? Een berghok voor tuingereedschap en zo. Pas op uw hoofd. O, oh, verrek. Bukken, meneer. Oeh. Daar in die hoek, kolonel. Achter die stapel zakken. Alsjeblieft. Ja, een stevig eentje touw. En een solide grijphaal. <laughs> Allerwachtig. Niet te geloven. En hier. Kleren. Trui, broek, overjas. Allemaal burgers, meneer. Klaargelegd om ermee uit te knijpen, effe. Ach, schrikkelijk. Hoe is het mogelijk? Nou, kolonel, wat denkt u? Zullen we overal de boel maar eens grondig ondersteboven halen? Dat spreekt vanzelf, Evans. Jij en Catchpool hebben de leiding. Ga je gang. Begrepen, Ga ja, kolonel. kolonel. Ja. Ja, ziet er nou uit dat ik u mijn verontschuldigingen moet aanbieden. Mij nee, uw verontschuldigingen? Allereerst. Ik wil het best bekennen. Als ik ongelijk heb. Nu blijkt toch duidelijk dat uw observatie, uw voorgevoel, juist is geweest. Oh, ja, hoe we? Uh... Nou, hoe doet u dat toch? Hoe krijgt u het idee dat er iets broeit? Dat er iets broeit? Oh, zesde zintuig, voor zoiets als. Nou ja, wat er dan ook is. Nu is toch wel gebleken dat u onze man bent, voor wat heet. Iemand die aan de hand van zo weinig gegevens al vermoedt, dat er moeilijkheden op zijn. Ach, dat is toch heel gewoon. Voor u wel, blijkbaar. Maar ik zal dit voorval toch maar rapporteren. En wel onmiddellijk. U moest uw bureau maar eens voor een uurtje afstaan. Dan is dat het eerste wat de heren morgenochtend van me te horen krijgen. En het tweede, die vluorgeschiedenis. Ik ben het volkomen met u eens dat het een principiële zaak is die op topniveau moet worden uitgevochten. Dank u, Sir Charles. En als ik dan ook nog een beroep mag doen op uw voortreffelijke sherry... Uw eerst uur geen kind, dan maar. U kunt beschikken over wat u maar wilt. Goed, dan zal ik daar maar meteen aan beginnen. Touw, haak, burgerkleren. Hallo, wachtig. Wie zou dat geflikt hebben? Ik kon toch niet anders, jongen. Nou, weet ik het zeker hoor. Jij bent hartstikke knettergek, man. Alles klaar om de kuil laten te nemen en dan de hele zwiek verlinken? Nee, dat kan er bij mij niet in omdat jij geen hartzes hebt in die knalen af van je. Oh nou. Als ik het niet had gedaan, zou ik voor de rest van mijn leven de in gehad hebben. En wat nou nog? Als ik wil, heb ik het zo weer voor elkaar, hoor. Ik heb in de bibliotheek een paneeltje los kunnen morrelen. Oh. nou snap ik tenminste dat je er altijd laat rotzooien. Ja. Ga maar eens kijken wat je vindt. Als je aandrijkskunde voor beginners en verstandig ouderschap wegtrekt. En Evans en Catchpole hadden die aanwijzingen gekregen van... Lefty right, ja. En opeens sprongen alle knoppen los en de bloempjes gingen open. Ja, ja. En wij maar raaien welke schurk voornemens had over de muur te klauteren. Raden is één, bewijzen is twee. Ik zal hem verhoren wie dat spreekt. Maar eigenlijk kunnen we met meer kans op succes proberen water te persen dan de steen. Binnen. Hanger, voorwaarts, rechts, rechts, rechts. Ik press, press. Nummer 593672, gevangene Wright, kommeraal. Heel sprook. Ik roep je wel eens een klaarheid. Begrepen, kom wel. Zo, Lefty. Ik wil je nou alvast zeggen dat ik dit gesprek beslist prettiger zou vinden dan het verwerken. Jij hebt die zaak aan het rollen gebracht, heb ik dat goed begrepen? Welke zaak bedoelt u? Geen comedy ride Ik bedoel die spullen in dat schuurtje. Oh die. Jawel, baas. Zie je wel? Als we elkaar maar lang genoeg kennen, hè? Nooit geweten dat jij zo'n mooi gaaf plichtbesef hebt. Dank u wel. Zou het sterk genoeg zijn, denk je, om ons ook nog op het spoor te brengen van de onbekende die kennelijk de bedoeling heeft gehad er van deur te gaan? Dit valt me nou toch wel heel erg van u tegen, baas. Dus niet? Er bestaat ook een ongeschreven reglement, baas. U kent het net zo goed als ik. Artikel 1, kerkertjes open, babbelaar dicht. Goed, dan niet. Toch zal ik jou bijdragen tot orde en tucht onder de aandacht van de autoriteiten brengen. Ik weet niet hoe zij op dit rapport zullen reageren, maar mijn advies luidt... vermindering, althans herziening was af. Dank u wel heer baas. En mochten ze zo gunstig beschikken dat je hier weg mag... Eh, ja, dan kan baas. jij eindelijk eens water gaan drinken waar je niet bang voor bent. En, Hassan, hoe zit die toe? Past hij een beetje? Als een handschoen, kolonel. Klaar met uw afscheidsronde? Ja. Het heeft me meer aangepakt dan ik vermoed. Maar ja, bijna vijftien jaar. Moet je niet uitvlakken. Ik ben me met alles hier zo uh, verbonden gaan voelen. Daar komt u gauw genoeg overheen als u in uw fonkelnieuwe vakantiekolonie zit. Dat hoop ik terwijl. Dus nu is het mijn beurt om de Orneus waar te nemen. Sherry, zeker hè? Ja, graag. Ja. Ik hoop dat u ons hier niet zult vergeten. Komt u nog eens langs? Dat beloof ik. Nou, kolonel, dan wens ik u veel geluk en succes in uw nieuwe werking. Dank je, Hessen. Hetzelfde wens ik jou ook toe. Directeur van de modernste gevangenis in het hele land. Maar eerlijk is eerlijk. U hebt het verdiend, kolonel. Oh. Wat denkt u hiervan? Koninklijk Adviescollege geïnstalleerd. Doel, het voorlichten van haar majesteitsregering... in zaken de zuiverheid van drinkwater in onze gevangenissen. Zo, nou, dat is dan wel bijzonder snel in zijn werk gegaan. Hè? Ja, volgens mij is er weer een onderscheiding voor uw opkomst. Nou, dat zou me niet uh, helemaal toekomen, Herzen. Als een... Lefty Wright er niet was geweest. Ik hoop toch zo dat ze zijn straftijd zullen verminderen... zoals ik heb voorgesteld. Dat zullen ze niet... Niet? Weet jij dat al? Ja, hier. Dat is jammer. Bijzonder jammer. Geef toe dat die boef jarenlang een nagel aan mijn doodkist is geweest, maar ja. Soms had ik hem wel persoonlijk willen burgen. Verdamd. Ik zal weinig erg missen, die oude comediant. Dat hoeft nou ook weer niet, kolonel. is hij Overgeplaatst naar Wentfield. Halemachtig! Als water en fluor was een hoorspel van Anton Delmar vertaald door Anne Ivich. Willy Ruys was de gevangenisdirecteur-kolonel Archibald de cunningham Cast. Paul van der Lek de adjunct-directeur. Tony Foletta hoorde u als lefty-right. De rechter Lord Lawton werd gespeeld door Paul Deen. De bewakers Catchpole en Evans waren Piet Ekel en Jan Borkes. De gevangenisdokter was Frans Somers en de gevangenisdominee Bob Verstraten. Huip Orizant was Sir Charles Fortescue, directeur van het gevangeniswezen, en Jan Verkoren professor Ogilvie. Lefty's vrouw Myrtle werd gespeeld door Eva Janssen, medegevangene Harper door Hans Veerman en een kelner door Jos van Turenhout. De regie had Hein Boele.